Cateringbedrijven hebben het zwaar. Sinds het topjaar 2008 is de omzet met een kwart gedaald... tot iets meer dan 900 miljoen euro in 2013. Volgens de Vereniging van Nederlandse Cateringorganisaties... komt dat door de crisis. Veel bedrijven zijn failliet gegaan en daarmee zijn kantines verdwenen. Verder zijn er steeds meer zzp'ers en thuiswerkers.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 Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat een file van 5 kilometer tussen knooppunt Diepenburg en Dorp. A6 Lelystad-Muiden tussen Almere-Buitenwest en Almere-Stadwest 6 kilometer door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan 5 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen 6 kilometer tussen knooppunt Rotterpolderplein en Badhoevedorp. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Vlaarding en knooppunt Terbrigtsenplein 7 kilometer. En op de A27 gorkum breda tussen Industrieterrein Avelingen en Knoopend Hooipolder 13 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu de, de herhaling is. van zomervoorzakken Zandvoort. Zandvoort en Hit. zomerhits. Van Zandvoort op Zaterdag bij CMM. Het is zomer, het lijkt wel zomer in Zandvoort. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op Zaterdag. Je hoort José Feliciano en Ponta Cantar. Hij zit weer tegenover mij, raampje open, lekker in de studio aan de Tolweg. Goedemiddag, Obert Jan, en goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, luisteraars, en goedemiddag, Rob. Ja, Het is weer... het, het lijkt wel zomer, hè? weer. We hebben de hele studio voor, voor onszelf, hè? Ja, iedereen zit op strand iedereen is, iedereen is uitgewaaid naar het strand, dan wel naar het circuitpark Zandvoort... want daar is natuurlijk dit weekend een gigantisch uh, wielerspectakel uh, aan de gang. En aan de andere kant, uh, ons dorp staat dit weekend ook te koop, hè... want de caravaan uh, is uh, geland op het Gasthuisplein... En van daaruit gaan ze diverse evenementen organiseren. Maar daar komen we natuurlijk straks uitgebreid op terug. En wel tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. En uh, ik denk Rob dat je wel twee, drie villetjes nodig hebt. Want als er nog, nu nog mensen zijn die zeggen van er is in Zandvoort nooit wat te doen. Nou, luistert u maar om half vier naar de evenementenagenda. Want die zal tot een uur of vier gaan duren. Want okay. uh, Zandvoort in en om Zandvoort is weer van alles te doen en te beleven. En uh, ik zou zeggen, houd uw pen en papier vast bij de hand half drie, Nou, wellicht, hij zal ook wel niet komen natuurlijk, hè, om half drie. Onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. En uh, of zo'n printer het nou wel doet of niet doet, het maakt allemaal niet uit... want ik denk dat hij toch echt op het strand zit vandaag, hoor. Dat weet ik wel zeker. En wellicht de hele komende week, want volgens mij zijn de vooruitzichten erg goed. Maar dat krijgt u natuurlijk allemaal rond de klok van half drie... Uh, te horen van onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. Half vijf is het weer tijd voor het dier van de week... en die luistert naar de naam Ramses... En natuurlijk het gedicht van de week, liefhebbers. Dat is weer rond de klok van kwart voor vijf. En waar kan het anders over gaan dan zon, zee, strand en zandvoort? Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, ik ben er nog niet. Maar goed, eh, ik kom zo meteen wel bij u terug. Op, nee hoor, op, ga wacht, maar, gaan we, ga we door. gewoon door hoor. Als de, onze voetbalverslaggever Joop van Nes is enigszins geblesseerd... en toch zal hij proberen aanwezig te zijn bij de na-competitiewedstrijd... SV Zandvoort overbos. Dus om tien over half drie gaan we schakelen met hopelijk Joop van Nes... want die uh, zal het voor ons volgen. Dat is natuurlijk spannend, want als ze niet uitkijken... dan zou dus SV Zandvoort zomaar kunnen degraderen. Voor de rest natuurlijk uh, veel sportnieuws. We volgen voor u de DTM-kwalificatie op Osjesleben. En heel veel lekkere muziek. Hier is Pargo. Talk. En ik deed even lekker mee met deze gouden oude van Spargo. Een zonnige zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde hap Up To The Sky. Wil je meekijken in de studio? Dat kan www.cfm-live.nl En dan zie je ons aan het werk in de studio aan de Tolweg 10A. Hier is de nieuwe Stromae en jet heet Toenlemem.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 Arrête, je sais que tu manques, il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Manche -bel, bon. ou belle, c'est jamais bon Fais ou belle, c'est jamais bon, fais ou moi, c'est jamais bon Moi ou elle, c'est jamais bon, rendez-vous, rendez-vous. De Roma 1 heeft al heel veel hits gescoord. Waaronder ook zijn laatste single de Tusslemem. Het is 17 minuten over 2 uur geworden. Hebben wij vandaag een jarig, Albert Jan? Jazeker. En wellicht dat niet iedereen het weet. Maar uh, als het goed is, zou je het moeten weten. Want uh, vandaag is jarig onze koningin. En wel koningin Maxima. Koningin Maxima is vandaag jarig. Ze wordt 43 jaar. Maxima viert haar verjaardag met haar gezin. Waar ze dat doet, heeft de RVD nog niet of niet bekendgemaakt. De koningin heeft vandaag verder niets in haar officiële agenda staan. Ze heeft dinsdag pas weer verplichtingen. Overheidsgebouwen voeren vandaag de vlag met oranje wimpel... ter ere van haar verjaardag. Ook namens CFM van harte gefeliciteerd. Nou kon ik mijn intro niet afmaken, want de muziek begon alweer te spelen. Ik ben nog vergeten te vermelden dat wij tussen 4 en 5 gaan schakelen met onze razende reporter Dolly ten Pierik... want die is voor ons aanwezig bij het evenement uh, Zandvoort is te koop. Zij zal een bezoek brengen aan de karavaan en daar ons verslag van doen tussen vier en vijf uur. Dan ga ik de hondenbezitters weer, weer, weer blij maken...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 dat u op uw adres één of meerdere honden houdt... laat hij een informatiebrief met een aangiftenummer... hondenbelasting achter in uw brievenbus. U kunt deze dan invullen en terugsturen. Hondenbezitters die een hond of honden nog niet bij de gemeente hebben... hebben heeft aangemeld, kunnen dit alsnog doen. U kunt het aangiftebiljet downloaden... Via www.gbkz.nl. www.gbkz.nl. Voor nadere inlichtingen en een vraag omtrent de controle hondenbelasting, belt u de Gemeente Belastingen Kennemerland Zuid. En die is te bereiken op telefoonnummer 023 512 6066. 512 6066. Hondenbezetters, uh, u bent gewaarschuwd. Ja, en de honden moeten een beetje stil zijn hè, de komende dagen. Zich niet laten horen en zien uh, hier in uh, zovoort. <lacht> onderduiken En trouwens. Het bedrijf heet uh, Ruiter. Meer een paardencontrole, hè? Zou je daarin denken, in plaats van een Ja. De muziek gaat door tot aan half drie. Tot aan het uh, weerbericht met Lex van der Hoorn. We zullen hem waarschijnlijk moeten gaan bellen. Want Lex zit lekker op het strand en geniet van het mooie weer van vandaag. Hier is Roadsford en de Katli Toy. Oh, I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 Het blijft een supersingle, deze van de Hans zo de Sky on Fire. Lekker ruige muziek zo op de zaterdagmiddag bij CFM. En zo de, dadelijk gaan we naar het strand toe, Lex van Horen, maar eerst even een ander uh, kort bericht. Ja, en uh, dat heeft alles te maken met de bewoners aan de rand van de Zuidduinen. Want de bewoners aan de rand van de Zuidduinen en in de straten aan dit gebied zijn het namelijk zat. Want bij mooi weer kamperen de toeristen in de straten en duinen in hun campers... en of aangepaste bestelbusjes met alle gevolgen van dien. De dagelijkse plasbeurt wordt geloost op straat... en voor hun uh, grote boodschap gaat men met een rolletje toiletpapier onder de arm de duinen in. Hm. Voor deze toeristen is het geweldige logo Zin in Zandvoort niet op zijn plaats. Handhaven of voorzieningen treffen is een verzoek van de omringende bewoners. En uh, ja, ik kan erover meepraten, want ik zit regelmatig daar op een terrasje. Jij ook wel eens, hè? Ik ook, ja. ja. Nou, dat moet je dan eens een keer doen als het echt uh, vol zomer is... en uh, daar de parkeerplaatsen vol staan. Je weet namelijk niet wat je ziet. En het schijnt trouwens ook op de Noordboulevard ook uh, te rommelen. Bij deze. Oké, okay, heb jij het telefoonnummer uh, bij de hand van Lex? Ja, ik heb hem. Ja, want die zit natuurlijk op het strand he, met het geweldige weer van vandaag. Eigenlijk zouden wij dat ook moeten doen. Gewoon Bamos uh, a la playa. Hier is Rijdera. Dit heb je helemaal gelijk hoor. Lekker genieten van het mooie weer in Salford. Jorna de en vamos a la playa. Ja, en die Lex van de Oren, onze Weerman Lex. Normaal gesproken komt hij langs in de studio aan de tolweg Tina, Maar het is zo mooi weer, dus hij zit op het strand. Maar hij zit heel ver weg, verborgen op het strand. Dus uh, ja, het bereik is een beetje minimaal, uh, geloof ik albert Jan. Dit nummer is niet bereikbaar. Nee, dus we, we hebben even geen, uh, geen weerbericht van uh, Lex van der Horen. Nou, weet je wat wij gaan doen? We draaien gewoon nog een uh, plaats. En uh, zo dadelijk uh, hopen we Lex wel te kunnen bereiken... op het strand van de Zandvoort. Hier is Santana. hem op de zaterdagmiddag. Jordi Santana en Corazon Espinado. Via de weer Eens even kijken of wij bereik hebben met het uh, strand. met Lex van de Hoorn. Goedemiddag Lex. Goedemiddag hoor. Hé, hey, hey, daar hey, is hij dan, hello. daar is ie dan. De verbinding is tot stand gekomen. Ja, <laughs> nou, de verbinding is nog niet best hoor, want je, je klinkt alsof je je een zich zat praat hier. Oh ja, maar zo klink ik altijd hoor, dus... Uh... <laughs> hey Lex, goedemiddag, welkom. Goe goedemiddag Rob. <coughs> maar het gaat, uh, ben ik er nog? Ja, hi, maar hi, je bent er. Gelukkig. Uh, nou ja, voor vandaag kan het dus niet stukken. Dus, uh, het is gewoon zonnig vandaag. En aan het strand ontstaat een zwak uh, ja, een, een, een zeewindje. De temperatuur die is uh, uh, tegen het middaguur is die 18 graden geweest. Maar door dat uh, zeewindje is de temperatuur op het strand is die gezakt. Naar een graad of 16. Maar als je uit de wind in de zon zit, dan is het gewoon voortreffelijk. Dus gemiddeld uh, 17 graden vandaag. Nou, en dan morgen: dan is het weer uh, geen, geen wolkje in de lucht. Veel zonders. Met weinig wind en uh, een maximumtemperatuur van ongeveer 21 graden. Zo hé! Dat gaat helemaal de goede kant op. Ook op het strand, want uh, de wind die komt uh, s'morgens in ieder geval uit het oosten. En dan is er smiddags wel meer kans op een zeewindje. Dus dan kan de temperatuur weer ietsje lager uitkomen. Nou, dan gaan we naar de maandag toe, naar het, naar het weekend. Dan beginnen we de dag met zon. En in de middag dan komt er wat meer bewolking vanuit het binnenland. Want er staat dan een zuidoostenwind... en die bewolking die ontstaat in het binnenland. En die komt dan helaas komt die deze kant op. Maar veel zal het niet zijn. En later op de middag... En ja, dat is heel moeilijk te zeggen of dat wel of niet gebeurt. Maar er is kans op een onweersbuitje. Maar uh, dat is uh, helemaal niet erg, want dinsdag dan is het weer meest zonnig. En dan, maar dan later in de avond en dan is er echt een serieuze kans op een onweersbui. En dat is dan een warmteonweer, want de temperatuur die loopt dan op tot een graad of 25 op dinsdag. Met een matig zuidoostenwind. Dus het ziet er helemaal niet gek uit, Rob, voor de komende dagen. Nee, dat klinkt enorm goed, Lex. En weet je wat ik nou zo, zo knap vind van jou? Vorige week zei je al, hè, vorige week zaterdag... nou, volgende week zaterdag zit ik waarschijnlijk op het strand. Ik dacht dat je een glazen bol nooit gebruikte, maar blijkbaar toch. <laughs> ja, Ja, maar dat kan ik, uh, kan ik dat niet zeggen, Rob. Want uh, vanaf woensdag... Dan uh, verdwijnt dat uh, hoge drukgebied waar we dus nu in zitten. Dat verdwijnt. En uh, dan wordt het uh, minder stabiel. En ook wat minder warm. Dus hoe het vol weekend gaat worden, helaas Rob, dat kan ik je niet vertellen. Ik wilde het eigenlijk wel horen. Maar goed, dankjewel Lex. Heel veel hey, maar, plezier nog op straat. Ik vertel alleen maar dingen die waar, waarvan ik ja, aan een zekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid. Oh, de dat klinkt maar. Dat zo Je moet de advocatuur ingaan, uh, Lex. Hé oh. hey Lex, als uh, de mensen okay. het uh, weer willen volgen, ze kunnen jou volgen via Twitter. Twitter op het uh, Meteopagina, je kan ook op, gewoon op Zandvoort zoeken, daar sta ik bovenaan. En uh, op uh, www.meteopagina.nl, dan kan je dat uh, gewoon uh, dagelijks kan je dat bijhouden. En uh, natuurlijk op uh, TV Zandvoort. kanaal 40, digitaal via SIGO. Lex, heel veel plezier daar nog op het Salfors uh, Strand, geniet er lekker van. Dankjewel. En volgende week gaan we je weer bellen, waarschijnlijk. Oké. Okay. Zo, rond half drie. Dankjewel, Lex. Hoi. Ja, Hoi. Dat was het weer. En dat was Lex van Oren en hier is Carol Emerald. Zalvoort op zaterdag. Als eerste de en de Live. Gevolgd door deze van Pharrell Williams. Dat was Happy. Jawel, het is voetbaltijd. Tijd voor de nakompetitie. SV Zalvoort voetbalt vandaag tegen Overbos uit Hoofddorp. Aan de telefoon hebben we Joop. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heren en luisteraars. Ja, een wedstrijd om het echie. En dat zijn de volgende wedstrijden eventueel ook. Je mag eigenlijk... ...met een goed fatsoen uh, niet verliezen om in die tweede klasse te blijven. Want wil je in ieder geval deze wedstrijd en de volgende week thuis een Overbos... ...dan ga je naar de derde klasse toe. Zo erg is het gewoon. Uh, het is een, uh, een systeem van uh, twee pools, 3A en 3B bij elkaar en 3C en 3D. En die uh, vechten voor twee plaatsen in uh, 2A of 2B. En uh, daar zit juist de, de, de, de kneep, want degene uit uh, de competitie we zand van dit jaar heeft gespeeld... ...2A, die staan natuurlijk onder geëindigd en, en niet de la, allerlaatste twee... Want degederen direct, direct. Maar in ieder geval op de twaalfde en op de elfde plaats. En ja, dat betekent toch dat je niet al te lekker aan het, uh, aan het spelen bent. Uh, Overbos, daarentegen, is uh, in de drie derde klasse A, vorig, uh, B, vorig jaar, uh, afgelopen seizoen dan tweede geëindigd. Heeft ook een periode titel En daarom mogen ze nu meedoen om te kijken of ze volgend jaar in die tweede klasse kunnen komen. Als ze er doorheen komen, dan is Zand eruit en dan heeft Overbos nog een hele grote kans. Want die speelt eerst een heen- en een uitwedstrijd. In de tweede ronde dat is precies hetzelfde. En de winnaars daarvan spelen nog tegen elkaar. En dat, uh, dat is natuurlijk... Uh, ja, ja, kan het ombeloos zijn. Ik weet het niet. Zandvoort is in ieder geval niet compleet. Want Borges vet is er niet. Uh, uh, dat uh, kan een probleem zijn. Ik weet niet hoe deze keeper is. Het is een oude, oude keeper die we al vaker hebben gezien. Maar ik kan even niet op zijn naam komen als hij ervindt. Sandvoort, uh, uh, ja, uh, het is op dit moment uh, nog een beetje aftasten. Het spel is een beetje op het middenveld. De ene keer even voor het doel van Sandvoort en dan weer voor het doel van Overkost. Het, het speelt in ieder geval in de dertiende minuut. En de stand is nog steeds een 0 Want anders had ik u er wel gebeld met het doelpunt. Dus dit is even tot zover. En dan komen we voor de heer nog even graag uh, bij u terug om uh, een beetje een uh, opzomming te geven van wat er zo al gebeurd is. Dat gaan we doen, Jop. Dankjewel voor dit moment. En zometeen even voor drie uur horen we Jop weer bij CFM. Is weer meer muziek op deze zonnige zaterdagmiddag in Sofort. Een hele goede middag en welkom bij Sofort op zaterdag met nu Cindy Lopper. bij het Zonfestival, wilde de, de signal van de Common Limits en Calm After the Storm. Het is zeven uh, minuten voor drie uur geworden. We gaan nog uh, eenmaal zo vlak voor het nieuws en weer van drie uur naar Joop van De wedstrijd van vandaag, SV Salford tegen Overbos, Joop. Ja, waar zich eigenlijk nog niks aftekent want dan is Zandvoort weer op de helft van Overbos en andersom. Uh, het stapt iemand is hier in Nou, je krijgt een klein tikkie. En het is een uh, vrije schop voor Overbos, een metertje of tien binnen de helft van Zandvoort. Uh, men staat ver van uh, Albert Jon uh, Jongejansaf. Uh, dat is namelijk nou de keeper. Ik schiet de namen mee eens, Arnold Jongejan. Uh, en die bal gaat er nu komen. Wordt die diep gespeeld? Nee, wordt breed gespeeld. We gaan naar Bouwen aan. kan nou, net niet. Uh, Kastel Kast Kast Kast Kast kon die bal net niet overnemen. En de Overhoor speelt nu op eigen helft die bal een beetje rond. Komt die bal diep. Maar er staat niemand vrij, jongen kan makkelijk die bal oppakken, helemaal geen probleem. En ik berond hem naar Jan Zonneveld Zonneveld in het midden van de verdediging, staat hij op vandaag en zo, hoort hij ook eigenlijk zo. Maar uh, Arjen, uh, Arjen Mens, uh, Mans, uh, Mans, uh, Mans, nu terug naar Zonneveld Zonneveld gaat met de bal aan de voet, gaat hij, uh, nou, oh, we mogen vijf nemen. Nou, ja, ik zit met mijn oordopjes in, vandaar dat ik het lijfje niet heb gehoord van de, van de scheidsrechter. Uh, de bal is ondertussen genomen. Nou, Ronald Kalas. Kalas gaat er voor de tweede helft. Uh, de andere helft ook komt die. Bij uh, Nuitseberg. Berg die raakt al kwijt helaas. Wordt er gespeeld dat de keeper die moet dan wegspelen. weg spelen. En dat doet hij over de zijlijn. Soms mag de hoogte van de middellijn een in inworp gaan nemen. En dat wordt dan gedaan door Patrick Koper. Koper die gooit naar... Oh, wacht even. Nog een paar zoals gewoonlijk En dan gooit hij richting Berg. Die kan er niet bij komen. Over moet gaan het overnemen. Uh, ...wordt een beetje gepingeld in de verre hoek. Er wordt teruggespeeld dat de keeper die gaat weer schieten... ...en die gaat net niet over middenlijn. Daar komt de zand kon op. koning uh, Daar via Arjen en Mans, klassevries, klassevries... speelt naar de andere kant helemaal. Terug naar uh, Molina, Molina. Die kan die bal niet meer goed uh, beheersen. En speelt hem in de voeten van een... Uh, van een Overboss speler, Snelle uitbraak. Over verstand zien over de linkerkant van het veld. Wordt teruggespeeld. Maar zo is een behoorlijke druk op de Sanders verdediging, maar dat werd men is goed opgelost. Maar, <coughs> slechte paas daar van overbos, maar blijft toch in balbezit. En En kan zelfs nog wat gaan doen. geeft druk daarop de verdediging verstand wordt aan de rechterkant. De sluim, een snelle man. En die moet dan daar langs kopen. Hè? Dat doet ze dan ook. Gaat een sessie beter gebied in. En de bal wordt net weggegleden door Jan Sonneveld over de achterlijn. De corner voor overbos de Het verstand wordt gezien aan de rechterkant van het veld. Het gaat eventjes uh, duren, de bal moet gehaald worden daar. Dat uh, gaat dan nu uh, zo ongeveer, die bal uh, neergelegd worden in het kwartcirkeltje bij de hoekvlag. Uh, alles en iedereen staat op de 16 meter gebied, een paar voor de keeper. Dat moet je natuurlijk, uh, is natuurlijk gevaarlijk, dan moet, moet je proberen weg te halen die mensen. Dan gaat die bal komen, wordt, er een, wordt over de grond gespeeld, wordt heel hard weggewerkt door uh, Roberto Molina. Helemaal over de... ...hekken in de duim. En er is waarschijnlijk wel een nieuwe bal... ...gegeven te komen. Die komt er ook inderdaad aan. En dan gaat die bal uh, ingegooid worden door Overbos. Overbos dat nou een beetje druk heeft... ...de spelen in de 23e minuut ondertussen. En dan uh, moeten we eventjes die bal weer de koffie krijgen... ...en dan uh, gaan bouwen. Bouwen is het uh, grote woord. Hou die bal in de ploeg. Dan kan je het tegenstander ook zeker niet hebben. Dat is ondertussen genomen. Uh, Ronald Tamens kan er niet uh, goed bij komen. Maar brengt hem wel weg. En dat uh, toch weer in de voeten van de overspelen. Die gaat daar... Uh, en dat wordt weggewerkt, hier hoog en ver, maar niet ver genoeg om over de achterzijlijn te gaan. Dat was het zonneveld, die gaf een bed, zoals bij rugby heet, en up en under. Nou, overigens ondertussen weer op eigen helft aan het draaien. laten we even teruggaan naar de studio en rond het einde van de wedstrijd weer bij terugkomen. We spelen in de 23e minuut en de stand is nog steeds 0-0 bij SPS Ampoort tegen Overbos. Dankjewel Joop is zo meteen in twee uur komen we uiteraard weer bij Joop terug, de wedstrijd is TV Zandvoort tegen Overbos. In uur 2 ook nog heel veel andere lekkere muziek natuurlijk. En informatie voor Zandvoort en de regio. Graag tot zometeen na drie uur. En Tatatats is de laatste.